Uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van de NOS op 3. Medewerkers van de Vibra moeten alsnog onbetaald aan de slag om hun uren in te halen. Tijdens de lockdown zaten de winkels op slot, maar kreeg personeel wel gewoon doorbetaald. De Wibra wil dat medewerkers alsnog die uren onbetaald inhalen, maar vakbond FNV vindt dat oneerlijk. Ze stapte daarom naar de rechter, maar die gaf ze geen gelijk, zegt verslaggever Charlotte Waiers. De rechter zegt het mag volgens de CAO voor winkelpersoneel. Dus uh, ja, je hebt bepaalde contracten, flexibele contracten waarbij je die plus en min uren opbouwt en later dus weer kan inhalen. En het gaat gemiddeld ook maar om een beperkt aantal min uren, zegt de rechter. Gemiddeld 22 min uren per werknemer die nog de komende weken tot aan het eind van het jaar kunnen worden ingehaald. En Wibra is blij met de uitspraak. De winkel gaat overleggen met medewerkers om te kijken hoe de uren ingehaald kunnen worden en of dat nog wel nodig is. Na twee dagen zijn de hevige bosbranden op Cyprus onder controle. Meer dan 55 kilometer bos is door de branden verwoest. Meerdere dorpen moesten worden geëvacueerd en vier mensen zijn omgekomen. De brandweer doet er alles aan om nieuwe branden te voorkomen. Een man moet een autoverhuurder bijna 72.000 euro schadevergoeding betalen... vanwege een crash met een gehuurde Mercedes. De man zou 238 kilometer per uur hebben gereden. Hij weigerde eerst de eerste schadevergoeding te betalen, omdat de crash volgens hem kwam door een klapband, maar de rechter gelooft dat niet. En ondanks de regen deze dagen maken strandwachten zich klaar voor een drukke zomer. Want veel mensen vieren vakantie in eigen land en er zijn ook meer buitenlandse toeristen waarschijnlijk. We zijn bezig met de bebording, met daarin QR-codes waarin extra uitleg wordt gegeven over de muien in drie verschillende talen. Op het strand in Den Helder hebben ze deze zomer een nieuw patrouillevoertuig en er werken 35 strandwachten. Luister naar de livecards die hier de informatie geven en eventuele aanwijzingen en volg die ook op. Wees niet eigenwijs. En voor iedereen heel veel plezier op de noord stranden. Het weer, paar buien vanmiddag en met 20 graden koel voor de tijd van het jaar. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon en 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 rijdt het langzaam vanuit Den Oever naar Heerenveen. Bij Kornwerder zand kom je in 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 So, just to put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 Hoogheid Keizer, dat mag, inderdaad. Ja. Ja, ja, nou, goedendag, uh, Hoogheid Keizer. Um, ja, is, Ronald en Anja, geloof ik. Uh, correct, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat heb ik allemaal doorgekregen van mijn secretaris. Ah, ja. En dat ik hier even aanwezig mag zijn. Want het duurt wel erg lang voordat het allemaal doorkomt, hè? Wanneer het allemaal door?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 Nee, nee, vanwege de pers en dergelijke natuurlijk. Ja, ja, dan krijgen we dat. We die, uh, dat uh, we moeten we nog niet hebben. we Het een verrassing blijven. Anders kreeg ik te veel weg. Ja, ja. Uh, dan een vrij algemene vraag. Uh, wat, ja. wat kunnen we van u verwachten tijdens de Pride? Wat uh, van mij verwachten? dat ik een uh, nou, soort gezicht ben uh, van zo'n poort. En ook dat ik ontzettend uh, tussen de mens wil staan en dat ik heel veel poëzie ga vertellen.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 Ja, dat is, daar moeten we toch iets beter over gaan doen. Dus dan is men mijn voornaamste poëzie. Poëzie en langs de mensen gaan. En openstaan voor de mensen. Uh, kijk, ik kan natuurlijk ook linten doorknippen. Dat is natuurlijk een heel bakje met een schaar. Maar ja. ook een poëzie overbrengen, dat is toch wel heel mooi. Het, het gezicht van Zandvoort. En ook de in de Beats. Dat we dachten: nou, dit is uh, ja, de, de, de puint. Iedereen heeft zijn eigen. Uh, Ikon of noem je dat? Nou, dan hebben wij deze figuur in Zandvoort. Dus u uh, met, met een soort, ja, een uh, uh, beetje misschien uh, onheus on, on bejegend woord, wordt u onze mascotte? Nou, ja, een soort, ja, kijk, je hebt natuurlijk op de sterrenklaar bezoek in de leeuwen. En misschien ben ik dan wel de, de, de nicht van Zandvoort. Uh, zo. <lacht>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 Uh, wij gaan u danken voor zeg maar, dit, uh, dit interview en hopen u dan zeg maar, uh, spoedig te zien in augustus ja. tijdens Pride in the Witch. Ik hoop het ook, want ja, ik ben natuurlijk onderweg en ik denk dat ik bij Hoeveelaken zelf moet. En dan ben ik op de goede ja. weg genomen. <laughs> Ja. U heeft het navigatiesysteem al aangezet. Dat klinkt goed. Dat klinkt dat is, goed. Ja, ja. U heel veel succes met uh, Radio de Remo. En, uh, ik hoop jullie zo ja, live te kunnen zien over een paar weken. Tot, uh, tot binnenkort. Het is ons een uh, aangenaam genoegen. Van mij wederzijds. Dank u wel. Tot dan, majesteit. Ja, dank u. Oh, ja. In live.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 to finesse, cause you ain't seen nothing yet, I flex, like the this so please show me some respect, I am blessed with my reefer, miss me with that Charlie message, here's the bass to the speakers, now you wanna hear the rest, this beat, well, take a guess, I've been doing this from there, I've been doing this from jump. please, I was making face before you said it done. And drunk. I see you making these mistakes. Listen to rule number one. You need to come. Correct. Yeah, yeah. The way is over. You're not raccoon with the best. You need to come. Correct. Yeah, with the That's you let me possess. fat, listen, honey. Hey, oh but, but I got way back. way back. and Yesterday I was Cylon, do it? I, and then I Delivery. I don't think I have any room for anymore plans. You better flex like a reaper, make sure you respect. Go left with that reaper, I'm not on that sniffing mess. Making fire in the sleeper, so wicked I never rest. Pay attention, I'm a you I'ma push you to the test. You need to go, correct, Yeah, yeah, yeah, yeah. The wait is over, you're not rocking with the best. Correct! Get with the cenac, that's what you like to possess. So if everyone figures. Your head is getting bigger. Fuck them, they don't know shit. You find it, so own it. Black kings, we sit right on our fronts. <laughs> Stay fat, Lissani. Stay fabulous, honey. What that make that count your money? Make sure your digits are correct and that bankroll ain't funny. Like ha ha ha ha. Get to superstar. Right now I'm feeling myself. I don't really give a fuck. What? Yes, stay honey. What that make that count your money? Make sure your digits are correct and that bankroll ain't funny. Like ha superstar. Right now I'm feeling myself. I don't really give a fuck. you know I come to The best you need to go Let me possess everybody's asking why they haven't heard my album yet yeah, I had to go through it. Yes, get with this and this. that's the king. Let me possess. Wow, prachtige hit van Neck en Correct. En daarvoor Lil Ness X met Montero. En daarvoor dat bijzondere interview. Ja, ja. dat was wel uh, heel apart. Ja.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 Ja. Mooi. En daarna heeft het zich ontwikkeld en, en uh, met name ook met LHBTI aan zee uh, meegenomen. Wat, wat, uh, hoe, hoe is dat dan uh, gekomen?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 het is een toeristische plaats. Ja, iedereen mag komen die wil. Dat is het, het moeilijke van, van, van zo'n open luchtfestijn. Zolang het open is, mag iedereen, mag iedereen hierheen komen. Ja, en wenselijk zijn... natuurlijk ook.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 Dat gaan ja, dat we doen. was leuker. Ja, hartstikke bedankt, Roy. En uh, tot ook. snel. Veel succes. Dankjewel. Hoi. Boy, don't stop taking me. Midnight in Brooklyn, I wasn't looking, but you were. angel. name, name, angel.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 En dit was Vincent featuring Alex Newell met Higher. Ja, heerlijk lekker nummer. nummer he? Lekker, ja. lekker opzweepend inderdaad. Al een beetje een voorloopje voor de party. Voor ja, de, we zijn lekker bezig met dat ja, betreft. Ja, ja, we gaan zeker. langzaam opbouwen. Precies. En uh, we doen het allemaal kleinschalig, maar er is van alles te doen in het dorp. Dus uh, hou de agenda uh, zeker in de gaten. Absoluut. En een van de activiteiten die er is, uh, traditiegetrouw, is ook de kunstexpositie.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 Ja, die is op 7 augustus in plaats van 31, augustus. Uh, 31 juli. Ja, oké. Okay, dus goed. hij komt in plaats van zeg maar, waar traditioneel eh, zeg maar, de afsluiting is met de Canal Parade... wordt daar nu de Pride Walk gelopen. Ja, klopt. Dat ja. hebben ze omgezet. Oké, okay, nou, dat is wel goed inderdaad voor de mensen om even te weten. En eh, nogmaals, eh, mocht je je eh, willen aanmelden om zeg maar, als een groep daar naartoe te gaan... Eh, dan info at pride at the beach, let op die dubbele T, punt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 uh, uh, uitzien en vormgeven, dat is nog niet helemaal bekend. Maar uh, dat is in ieder geval uh, waar René uh, exposeert. En bij uh, Wijn aan Zee uh, expositie Suzanne van der Laar. Ja, en daar kun je ook een heerlijk wijntje drinken, heb ik genomen. Een hele goede. Ja, ja zeker weten. Klopt. Nou, dat, uh, dat klinkt hier uh, weer fantastisch. En ondanks het feit dat de musea op dit moment, zeg maar, he, vanwege de exposities die allemaal opschuiven, uh, de, de ruimte niet kunnen bieden om die expositie ook binnen te doen. Um, is het toch een prachtig uh, programma, denk ik, om, uh, om te komen bewonderen. En uh, lekker oud in die open, precies het karakter... wat Pride of the Beats natuurlijk uh, uh, graag ziet. Klopt. Ja. ja. Hé, hey, ik dank je wel voor, uh, voor dit interview. En, uh, uh, nou, uh, ja, ik zie je snel. Ja, vast <laughs> <Pastel. laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Hoi. Hoi. Hey. En dan gaan we uh, naar de agenda...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 Uh, als iemand een uurtje met iemand, bijvoorbeeld uh, in een rolstoel of iemand aan de arm uh, of noem maar op, uh, mee wil lopen, dan, uh, dan uh, mag hij zich aanmelden op uh, de LHBTI uh, Facebook pagina. Ja, dat is uh, of, uh, info at Of info ja. at .com. Ja, en ja. dan ja. gaat het over dinsdag, 3 dinsdag, augustus. Dinsdag, 3, 3 augustus. 3. Ja, in de middag. ja, precies. In de ja. middag. Ja. Ja. ja, ik denk dat uh, ze rond de uur of uh, 1 zullen aankomen. Oké, okay. ja. ja.